Als kruier kent men iedereen, het zijn groot, te wel als klein. Als Ofschoon ik soms een slokje neem, ik maak altijd pret en Men roept altijd: hey Kees, kom hier, of deze komt kom weer daar. Zij is morgens vroeg of in de nacht, ik sta voor elkeen klaar. Godvermoord, de kat, wat een toestand. Ik heb me hoor. Stel u eens voor, dan vraagt me zo'n meisje van de plakte of ik even de politie wil bewaren. Ze komt ze meteen terug, is ze maar twee uur weggebleven, komt er zo'n raar geluid uit dat koffertje. Ik maak het open, komt er een rachtige, jonge wereldburger voor de dag. En dat wurm dat kijkt me aan of die wil zeggen, dag papa. Ik denk, zal ik het nou mee naar huis nemen, maar nee, dan krijg ik ruzie met mijn 90%. Heb ik het maar bij mijn heer de commissaris gebracht. Ja, je beleeft wat als kruier bij de AFM. Het is met een mooie taartoe geworden. Je bent wel verplicht om je leven te verzekeren, anders ga je na je dood geen snikkerpissen meer om van te leven. Geen minuut kan een mens meer voor het station zijn, of hij loopt de kant door stoomfietsen, automobielkarren, zo en meer van die helse werktuigen om te te worden gekiezen. En nou ook nog zulke, vraagt Oh, u kent me niet, hè? Mijn naam is Kees Van Haring. Mooie naam niet. Ja, maar die heb ik me niet zo ineens gekregen. Kun je begrepen. Mijn grootvader, dat was maar een gewone haring. Mijn vader, die noemde ze de, de pekelharing en mij noemen ze nou al de panharing. Eén ding is jammer. Ik ben getrouwd, weet u. Ja, en dat nog wel met een vrouw. Ja, had ik me naar mijn vader, Janneker, uh, eh, bedoel ik geluisterd. Die zei altijd, jongen, zei die vrouw nooit. Doe net als ik en blijf altijd vrijgezel. Maar, zei hij, als je toch eens zo stom zou willen zijn om toch te willen trouwen, dan zie je het dan te lappen op maandag. Dan geef je dinsdag de bruiloft, op, door de drukte wordt je vrouw wellicht woensdag ziek, donderdag haalt je de dokter, vrijdag gaat ze dood, zaterdag laat je ze begraven, dan kan je zondag zeggen ze zo, dat is de eerste lollige dag in mijn huwelijk. Ja, mijn vader, daar was een jongen die wist wat hij wou, en die wou wat hij wist. Die gelijk het huwelijk altijd met een muizenvang. Nee, maar dan moet u de plaatjes omdraaien, dan zal ik u aan de andere kennis vertellen hoe hij dat bedoelde. Het is een mirakel! Ja, mijn vader die vergeleek altijd het huwelijk met de muizenvang. Dat zag zo. Het huwelijk is de muizenval, de vrouw is het verraderlijke stukje spek, en de man is het kleine onschuldige muizen. Zolang als je er nou mee trippelt, is er geen gevaar. Maar nauwelijks hij van het stukje spek proef. Je zit erin en een knappe kerel die er weer uitkomt, hoor. Maar mijn vrouw, dat is geen stukje spek. Dat is een heel varken. En wie is van dat alles de schuld? Adam. Ja, ja, ja, ja, Adam. Als Adam beter op de is had gepast, dan hadden wij het mannetjes nog allemaal in Adam's tanken gezeten onder het genot van een fijne manila gaan en een lekkere oude bol. Maar zo kwamen die wijven met die grote zuurappels uit wat te pret. Maar ik ben nou eenmaal getrouwd. En aangezien dat de laatste qua jongenstreek is die een mens kan uithalen... Dan ...zal ik maar in mijn lot berusten. Nou en mevrouw, je mag ze zien hoor, dat een beeld. Eén ding is jammer, je hebt beelden ook. Een fijn zwamdrubben, zou de Fransman zeggen. Maar uh, om nou op het kruisbak neer te komen, verbeeld u, daar heb ik me gisteren een proces voor balisatie gekregen, omdat ik een Engelsman zijn flerken heb lang geslagen. U moet weten, ik zit doodgemoedereerd op mijn schoenenbak, ik voed schoenen ook, weet u, rijdt me daar zo'n vent, zo'n Engelsman, maar met zo'n automobiel, zo'n stinkmachine zonder water voor, die rijdt daar vierkant tegen me aan. Ik verplettert mij nu. Nee, automobielstuk, ik heel. Mijn kameraad ze roepen, hoor! geef die haar de eerste rem voor de automobielen uitgevonden. Maar nou wou die Engelse chauffeur, die wou met me boksen. Ik zeg hoor, als jij Engelse omgekeerde Lord, en jij wil boksen, dan ga je me naar de boksen. Maar bij ons doen ze dat zo. En meteen geef ik van mijn watje koud, dat hij met zijn sneeuw dus de rippen zat te kijken naar zijn aard door de trali. En nou kreeg ik proces procesverbalisatie wegens dierenmishandeling. Nou, het kan mij zorgen geweest hoor. Dan nou ga ik maar weer voor een paar dagen naar dorp. Het kan mij niks boemen van ik, zeg maar. Als ik nou in de baaien zit, dan hoef ik niks te doen. Als konen elk daar werken moet, ik hou er in mijn pas doen. Vraag mijn man om te werken daar. Ben kruier, zeg ik dom. En laat me boodschappen maar doen, dan kom ik nooit weer om.